Twee mensen zouden ruzie hebben gekregen waarbij stoelen door de lucht vlogen... en daarna zou een man een pistool hebben getrokken. Politie heeft een aantal mensen in zijtaart en Veghel opgepakt... maar hoeveel is onbekend. Het Griekse parlement heeft de begroting voor 2013 goedgekeurd. 56 van de parlementariërs stemde voor. Woensdag haalde een voorstel over de bezuinigingen... en belastingverhogingen ook een meerderheid. In de nieuwe begroting wordt onder meer gesneden in de pensioenen en salarissen... De maatregelen zijn nodig om Griekenland in aanmerking te laten komen... voor een nieuwe Europese lening van 31 miljard euro. Het land komt anders aanstaande vrijdag zonder geld te zitten... zegt de Griekse premier Samaras. In Athene demonstreerden afgelopen avond duizenden mensen tegen de bezuinigingen. De normen in de kinderopvang worden niet verruimd... dat schrijft de brancheorganisatie Kinderopvang in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op het bericht van de NOS dat vanaf 1 januari in sommige gevallen meer kinderen door minder leidsters kunnen worden opgevangen. Onder meer ouderorganisatie Boink maakte zich daar ernstige zorgen over. Volgens de branche komen de genoemde gevallen in de praktijk niet voor. In een nieuw rekenprogramma waarmee de vereiste verhouding tussen het aantal groepleidsters en kinderen wordt uitgerekend, zijn nu uitzonderingen toegevoegd om ongewenste situaties te voorkomen, zegt de branchevereniging. Dan het weer, vannacht wisselend bewokt, koelt af naar zo'n 3 graden. Komende dag begint grijs, daarna af en toe zon. Het is zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Hemskerk. En Jan Roos. En welkom terug bij de Echte Janne. De Radio van Poont. Mijn naam is en blijft. En er is nog steeds Jan Roos. Jan. Ja, en ik ben Jan Heemskerk. En het beeld heb je op echte Janne Nee, Dat heb je dus niet. Oh nee, het beeld heb je niet op, op echtian.nl. Maar de hashtag op Twitter is nog steeds wel Echte Janne. En jij kunt straks gratis en wel 0801121 bellen voor wat een geleuter. En de stelling van vandaag: die luidt: het wordt tijd voor een echte rechtsliberale partij in het land. Maar nu, eerst. maar nu eerst. En nu ga ik wat zeggen. Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout. Is zit hier Jesus. naast ons. Ja, zo, zo wat je hebt. Wacht, je hebt als misstationer niet alleen maar vrienden. Zo werkt het niet. Maar zulke vijnde, fijne, fijne vijanden als voormalig drugshandelaar Steven Brown zijn er niet veel. We gaan nog even doorpraten met onze hoofdgast Bas van Hout. Nou, wat hadden het leven over een Bas. Wie is ook weer, Steve Brown? Ja, wie is Steve Voor de Steve mensen Brown? die hem vergeten niet, zijn. niet? niet. Nee, die moet je eigenlijk gewoon vergeten. Ja, ja. dat is niet zo makkelijk, want het hele web staat vol met, <laughs> met, web, met websites van die man. Nou, die hij was toen vroeger Steve... bij Veronica de, de troetel-crimineel. Um, um, nee. uh, uh, ja. Ja, Steve Brown was hoofdverdachte in, in de moordzaak. Hij uh, is Doorn samen met Martin Hoogland. Die uiteindelijk Klaas Bruinsman heeft geliquideerd. En om uh, onder zijn eigen veroordeling uit te komen... heeft hij uh, zeg maar, zich gekeerd tegen Martin Hoogland... en, en ervoor gezorgd dat hij twintig jaar gevangenisstraf kreeg... en dat hij als kroongetuige ermee wegkwam. Maar de, hij is, Het was een is, hele goede vriend, was dat toch? Van een hij hij, was hij een is wel vrienden. mededaler van die moord geweest, Steve Brown. Hij was mede en hij heeft zichzelf daaruit geluld... door uh, zich uh, tegen Martin Hoogland te keren. Jullie nou, zijn ooit uh, wel, nou, vrienden is misschien een groot woord, maar... Uh, dat, uh, dat is dus uh, een misvatting, uh, uh, uh, uh. dus dat wordt dan... Gezegd misschien. Nee, dat zeg maar niet. Dat lees je. In ieder geval je de, er is samen gewerkt aan een, een Oké, okay, maar dan ben je geen vrienden. Nee, nee, nee. Dat goed, Ik ben benaderd door een uh, uitgeverij. En die heeft gevraagd, wil je, wil je voor ons een uh, biografie over Steve Brown schrijven? Je ben je geen vrienden met Steve Brown, moet je ook geen vrienden worden. Dat kan ook niet. Bovendien, ik heb je net uitgelegd, je moet met criminelen moet je geen vinger hebben. Nee, nee, nee precies. Nou goed, ja, ja, de, de, Nee, het grappige is, want want ja, dan gaat natuurlijk uiteindelijk toch eens aan de andere kant. De, de, de, de mensen, als, als die is maar ook jouw collega Bart Middelburg van Parool, die heeft ook nog wel eens onaardige dingen over je gezicht. En dat komt dan een beetje in de grote ja, lijn op neer ja, wat je erover leest. Dat je juist dat je de PR-medewerker van de onderwereld bent. Dat nou, lijkt dat uit? Nee, dat moet je mij niet vragen. Nee, als je het mij vertelt, dan weet ik het ook. Oh, nou, dit zeggen de jongens. Zeggen. Nou ja, bijvoorbeeld dat uh, als Sam Klemper vermoord wordt... dat jij als journalist wordt uitgenodigd... bij, uh, bij de zwaarste Nederland van Amsterdam. Ben je, ben je dan vriend, zit je dan op schoot bij zo iemand. Nee, maar kijk, zij zeggen dat zij jij dan wel een van de... Nou ja, dus dan doe je de PR dan voor die de onderwereld. De dat dus dat zegt Steve Brown. Schrijf... Ja, ja, dus patron... als, als ik over Sam Klepper schrijf dat hij uh, mensen in beton giet... of dat hij uh, mensen de handen heeft afgehakt... en dat hij in uh, heroïne handelt en, en uh, de, de moord BV in Nederland... Nou, ben je niet zo'n goede PR-medewerker. Hoe, hoe zie jij die PR dan? Nou, PR voor mij mag je dat niet doen. Noem je... je... is nog een paar over holleden, Precies hetzelfde, hoor. Noem mij een paar aardige leuke stukjes die ik over heb geschreven, die jij PR-waardig PR vindt. En dan zeg ik, oké, okay, je hebt gelijk. Maar hey, er is een hele complottheorie, zien. Bas, over jou en, en, en PTR... En, en John de Mols de financier van het verhaal... en de lopen uh, huurbordenaars en dingen en hele website. Het heet de misdaadgroep PTR <laughs> ja. de Vries, jawel. En gaat en van alles en nog wat, maffiajournalisten... Uh, uh, het is een heel stelsel. Er zit bijna Ik weet je waar ik nou blij, echt blij om ben. Dat hij ons geen pedo-netwerk noemt. Dan hadden we echt een probleem gehad. Want dat kun je namelijk niet bewijzen. Dat had ik pas heel erg Maar gevonden. waarom doet Steve Brown dit? Omdat Steve... Ik heb, uh, wat is het, 70 jaar geleden heb ik een boekje over hem geschreven. En is er nog steeds niet overheen. En dat is een bestseller geweest. Heel veel geld mee verdiend. En hij niet. En dat vindt hij vervelend. Maar hij heeft je er wel hij boek ge... uit de handel. Moest, moest nee, dat was uit... zijn boek. Dat moest uit de handel. Ja, oh, dat, dat is, niet gek is, hij, is dat het maar... Precies andersom in, in zijn. Hij heeft er 80.000 al verkocht. En dat vindt hij lastig. Nou ja, ja, en ik heb het in eigen beheer uitgegeven. Dus rekenen uit de winst. Ja, dan heb je, dan heb je geld verdiend. Hey, en hij uh, uh, uh, zegt ook dat, uh, uh, jij, dat uh, Hij heeft een geldbedrag op, zijn, op jouw hoofd gezet, uh, gezegd, ja, hè? Ja. Hoeveel had hij op je hoofd gezet? Uh, 500.000 of zo. Van een of andere go dubieuze, gold, <laughs> dubieuze munt, ja. Maar uh, je vraagt je, vraag we, je af, in, als, als ja, hij dat doet, hè... Ja. en niemand vermoordt jou? Ik ja. bedoel, een half miljoen gulden. Waar ga je het ophalen? Ja, hij heeft geen geld, bedoel je? Nee, waar ga je, waar ga je het... Uh... Er is geen bank van lening voor huurmoord. Denk je dat je dan bij hem aan kunt kloppen en dat geld op kunt halen? Dat is een onzinnig iets, natuurlijk. Maar ja, je kunt, dat kun je bij de koningin ook niet doen. Ik kan morgen niet even uh, een advertentie zetten van wie koningin Beatrix vermoord voor 500.000 euro. Die krijgt van mij uh, dat bedrag. Dat heeft hij wel gedaan. Ja, en is en hij daarvoor veroordeeld? Ik veroordeel? was op bed gelicht. Nee, 250 euro. Dat was het. Veel, veel waardelijk. Dat, 25, hij, voor waardelijk. Die, voor 250 voor die uitlokking de voor de huurmoord. Was wel bang. De rechter was bang. De officier van justitie was bang voor hem. Maar dat is uitlokking van huurmoord toch? Precies. En dan krijg je 250 euro voorwaardelijk. voorwaardelijk. Dus ik heb zoiets van, weet je wat, ik ga wat mensen een, een prijs op hun hoofd zetten. En dan kun je me volgens dus de jurisprudentie niet meer dan 250 euro voorwaardelijk geven. Nee, maar Bas, dus dat, ik, de, op, online zit ook een soort van rap o, om jouw boek heen. Maar uh, precies het omgekeerde hebben we gezegd. 500.000 euro Ja, maar het is onzinnig. Onzin nou, er is ook een filmpje op internet, ja. op YouTube. Dan staat hij: nee hoor, ik heb een prijs zelf, die heb ik zelf op mijn hoofd gezet. Om uh, publiciteit uh, te genereren. En dat is het nou. Dat is het werkelijk verhaal. Hij heeft dat gedoen, gedaan als publiciteitsstunt bij zijn eigen boek. En hij heeft dat natuurlijk naar mij toegeschoven. Omdat dat... Ja, maar het, het slaat Ga maar op YouTube opzoeken. Steve Brown 500.000 euro. En dan zie je dat hij verklaart dat hij het zelf over zichzelf heeft gezegd. De dus man, man is pathologisch, is, is, is, niet, ja. is niet goed. Nee, dat begrijp ik, maar er is een soort, er is een soort van, van, van ding... De, de, wat, wat je wel vaak ziet, mensen die een beetje wonder in elkaar zitten. Een enorm staketsel van vermeende beweringen... en vermeende bewijsvoering. Dat is zijn kracht. En, dat, dat, dat, dat, dat zit wel in ieder geval in, in, indrukwekkend, al was het maar door de inspanning die geleverd wordt, is het wel indrukwekkend om, om, om, om overal en nergens informatie vandaan te halen, die al niet aan elkaar gekoppeld kan worden. Heb je het, om... het nu over Brown of heb je het bro, over bro, mij? Nee, ja. nee, nee, nee, nee, nee. Ik zou het niet ja, durven beweren, want je zit hier. Dus ik nee, nee ik heb vrienden op Sicilië, dat weet je. <laughs> ja, terecht. Maar oh ja, joh. Dat reigt me ook, maar ik heb geen gegeven. Wat wijn. Nee, nee, maar wat ik bedoel... Wat bedoel je nou? Is, nou ja, dat, dat is <laughs> dat wel een, een soort... Dat, wat je ziet is een beeld dat men bestookt elkaar en al best lang. Met alle ene argumenten en de andere en de ene rechtszaak. Ja. Wat vind elkaar? je ervan? Wat, Doe even snel. Kan het niet simpeler? <laughs> um, dus ja, ja het kan simpeler. Mooi. Hey, eh... Uh, <laughs> ik moet nog eens de vraag. <laughs> Peter R. de Vries. Oh, wacht dan. Ja, ja, bro, die bevrienden met Cor van Hout. Uh, die stond uh, ook uh, uh, met een rauwefantensie in te praten op zijn begrafenis. Nu wordt er veel gezegd dat je alleen maar... Dat was mee... de Heuvel ook, hè? Bij uh, Bij Mierenmet. En ik en... was gevraagd voor, uh, voor Klepper. <sleuken> Ja. Dus zit daar een trend in. Ik heb het niet gedaan, overigens. Hè. Jij hebt het niet gedaan. Die andere ja. jongens hebben het wel gedaan. Maar is het zo dat, wil je misdaadjournalist in Nederland zijn... dat je ook bevriend of in ja. ieder geval goede omgang moet hebben met die mensen? Nee, dat moet, dat, dat met dat kan niet. Dat moet maar je doen. dan? doen. Maar dat doen dus, zij wel. Dat, dat is het grote, de groot, het grote discussiepunt tussen Holleder en mij een tijd lang geweest. Hij noemde mij steeds vriend. En ik zeg: nou, wij zijn geen vrienden. We kunnen ook geen vrienden zijn. Want jij doet dat en ik doe dit. En ja. ik ga over jou schrijven. En ik wil over jou kunnen blijven schrijven. En als vriend kan ik dat niet doen. En vanaf dat moment is hij me kennis gaan noemen. Ja, dat is zijn humor. Hé, hey, kennis. Kennis. Nou, hartstikke leuk. Maar jouw uh, collega's, de, de is grote... Ik ga niet lachen. Nee, joh, ik, ik heb <laughs> ook helemaal geen humor. Die Peter R. de Vries en die John en die ja. van Deuven, vooral Peter R. de Vries... die denkt zo langs dat hij dat God is. Maar die is wel bevriend geweest met die criminelen. Ja. En wat zegt er uh, dan over hem, Bas van Hout? Niks, want ik denk dat oh. Peet, uh, Peter wel die afstand kan houden. Alleen ik vind het niet verstandig, ik vind het niet slim. Uh, ja, maar hoe, dat kan, ik denk dat... Ja, ik kan wel die afstand houden. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar doet hij het ook? Uh, dat weet je natuurlijk nooit. Dat weet je niet, maar ik denk van wel. Maar het is gewoon niet goed. Het, het, is gewoon, het geeft geen goed, uh, goed signaal af. Nee, en, en voor hetzelfde geld zegt hij... Eh, omdat het toch je vriend is, want hij zat een colaatje tik te drinken... bij Cor van Hout op de bank, zegt Cor die vuile pleurenslijen van een... Uh, ik noem maar eens eentje... Uh, John Miremet, dat, dat durf ik nu wel te zeggen. Uh, dat is me toch een vuile bloedbak... en dit en dat. En dan geeft hij me informatie... om dus, zeg maar, zijn collega-crimineel... Ja. zwart te maken. Ja, dat, dat is... Dan, dan ga je vriendendiensten verlenen. Ja, en dan ben je ja, als journalist niet meer serieus te ja, Dat is te nemen. natuurlijk ook gebeurd met Miremet. Die heeft natuurlijk aan de Telegraaf... Uh, ja, de als... pagina-grote ding. En, en er was natuurlijk een, een band ontstaan tussen Mieremet en Van de Heuvel. En, en uh, Van Heuvel kon natuurlijk daarna niet meer uh, Johnny Mieremet afzeiken. Terwijl dat een van onze grootste uh, ja, uh, seriemoordenaars... op uh, professionele schaal is geweest in Nederland. Die hebben twintig plus mensen vermoord in hun carrière. En daar ga je dan bij op schoot zitten en dan ga je... Uh, opschrijven wat hij dus wil dat jij opschrijft om iemand anders af te persen en dat was Einstein in dit geval. En dat dat ja, dan ga je op weet je wat ik krijg? het kan toch haast niet Korte dat, vraag, dat, heel. Je, dat je dat je dat je <laughs> dit vak hebt en en en niet besmet raakt op de een of andere manier. Want ik wil het graag geloven dat jij zelf denkt dat het zo is, maar kan het nou echt ik nou eens even heel diep. Want ja, de enige manier om informatie te krijgen is hopnop met die gasten. Dichtbij ze kruipen. En dan krijg je die informatie, dan maak je je per definitie schuldig aan. aan, aan ja, jij, wat we over die anderen zeggen, geldt dat ook voor jou. Dat kan toch niet anders? Dus de. de nee, jij zegt: je mag de, me geen vriend noemen, maar je mag me wel alles vertellen. Mag wel vieren maar vieren. De, de conclusies zitten dus al in je vraag. ja, nou ja ik vraag het maar Ik vind het lijkt me heel erg moeilijk om er vrij van te blijven. Oh, dat is het het Als het je moeilijk lijkt, ja, dan heb jij dat probleem. Ik heb het probleem niet. Nu zat uh, Klap, uh, zeg ik dan, op mijn beurt. Ja, ik John ja. van de Heuvel stond. Prettig voor lul met die college tour, die van Twan Huizen van, ja, dat, dat, ja je dat is mag die slim. gozer niet uit, doen. en het bleek dus dat hij, dat hij naar, naar de holleder een brief had getikt van, ah Willempie, en we huren lekker een huis in, in Turkije, mag je met iedereen ja, komen, Zootje hoeren erbij, veel plezier. Maar, maar. Maar John, uh, heeft nou niet heel erg een geschiedenis dat hij hele slimme, slimme brieven schrijft of e-mails. Wat komt dus. het omdat hij niet zo slim is? Nou, het is een hele slimme gozer. Hij maar kan alleen niet heeft, goed dikken. Uh, hij heeft uh, op een gegeven moment, ik kan je een anekdote vertellen. Toen uh, werd ik gebeld door Willem van Boksel, de voormalig president van Nederland. Ik sta ook in het boek dat ik je gegeven van Van der Ga ik lezen Ramer. hoor. Daar staat het heel uitgebreid in beschreven. Toen uh, belt Willem van kom even naar mijn huis toe. Ik wil even een e-mail laten lezen. En in de e-mail staat... Uh, ja, Willem, ik heb gehoord dat je een, een gesprek hebt gehad... een interview hebt gegeven aan Bas van Hout. Hij zegt, dat vind ik niet, uh, niet echt heel erg handig van je... want je moet het bij de Telegraaf doen. En Bas van Hout is dus niet te vertrouwen. En uh, ik heb gehoord dat je afgeperst bent om dat uh, interview te geven met hem. Nou moet je weten dat John van Heuvel was een huisvriend van me. En mijn, mijn dochter zit hier in de studio. Die speelde bij hem met zijn kinderen. Dus dat is een hele rare situatie. We gingen trainen. Ik, uh, ik heb hem geïntroduceerd bij RTL Boulevard. Ik heb, een, ik heb een, uh, een pilot met hem gedaan voor een tv-programma. Ik heb heel veel dingen met hem gedaan. En opeens ligt er zo'n e-mail, er was geen aanleiding toe... waarin hij mij afzijkt en mijn uh, betrouwbaarheid ter discussie stelt. En, um, Sindsdien noem jij hem kennis? Noem ik hem kennis, ja. Dus, dus ik, heb, ik heb zoiets van... Uh, ja, hij heeft een beetje een uh, geschiedenis van het niet zo handig uh, uh, communiceren. Nou, dan we we we weet je dat Wat je dan af en toe niet misselijk van het hele piso? Ja, het is heel vervelend. Ik bedoel, ik, ik heb dat zelf nooit over, over mensen gedaan. Ik heb nu onlangs een, een sms, want het staat dus in dat boek, een sms van hem gekregen. En dat is een dreig sms gewoon. Van John van ja, Neuvel. John Heuvel. van Neuvel. Wat zegt hij dan in zijn sms? Dan nou, moet ik hem even bijtrekken? Ja, ja, pak hem maar. Nou, we en, zijn best... jongens en meisjes, het is live uh, 1 uur 14 en 13 uh, seconden. Ja, en pad uh, het, uh, het, van Hout hele... trekt een maar de telefoon iedereen... Wij worden elke week bedreigd, althans zij. Maar die bedreigt iedereen elkaar constant. Dat is toch Heerlijk, dat is wat een heerlijk landleven. Hé, hey, trouwens, gebouwd. ik zou maar oppassen, want ik maak je <laughs> kapot. Ja, nee. Nee, maar we moeten elkaar meer bedreigen, Jan. Echt waar? Weet is die is dikke van je. Zou ik jou nee, eens even ja, neer schieten? Maak voor je bril een racefiets, oh, oh. hoor. geen enkel en, probleem. En wat, wat voor racefiets? Heel kwijt. Ik heb... Nou, ik heb ze... Heb je dat nou al of moeten we het vol willen? Nee, staat er nog niet. Nee, dat is niet zo. Drijvende muziekje of zo? Nee, Jan zingen voor iets. We kunnen het nog even hebben over je collega Koen bij Panorama. Nee, hij wil geen nieuw onderwerp. Hij moet deze mee Daar is wel iets een en ander misgegaan, begrijpen we wist al, hij wordt hij heeft hem al mooi. Maar... Ja, nou, de... Vergeet niet vraag, die vraag koen is Koen Scharrenberg <tons> weer stil. af. Koen we gaan weer rustig verder met John van Sla de Heuvel. Verder. En hier komt het smsje van John van de Heuvel aan. Het is, in het verhaal of in dat boek... staat dus een anoniem verhaal over een journalist. Ik beschrijf dus die hele situatie. Noem zijn naam alleen niet. Ik noem zijn naam niet. Ik zeg, een journalist heeft mij dat... John van de Haag. Staat erbij, of niet? Nee, helemaal, helemaal niet. Een journalist. Zei, Bas, ik lees jouw insinuaties in Panorama... dat je regelmatig wer werkelijkheid en fictie met elkaar vermengt, wist ik al. Nu is kennelijk helemaal de kolder in je kop geslagen... dat je deze onzin over mij durft te schrijven, op te schrijven. Dan ben je gewoon door en door verrot. Ik weiger dit te accepteren. Je bent ergens ernstig de weg kwijtgeraakt. Je bent niets minder en niets meer dan een PR-man van criminelen. Als dit niet wordt gerectificeerd, dan heb je een groot probleem. Oeh. Wat, wat ben jij door het ijs gezakt? Steve Brown heeft bij nader inzien volledig gelijk gehad. Veel sterker met verder met je verzinsels. Uh, John van de Heuvel. John, ik ontving net een dreig sms'je van jou met, als afzender. Met jou als afzender. Op, de, op het niveau van Steve Brown. Just checking. Want ik kan me amper voorstellen dat dit jouw taalgebruik is. Bas van Hout. Eh... Uh, dat taalgebruik is inderdaad voor mij. Ik was en ben hier razend over. Je probeert me iets te flikken. Geen idee waarom. Maar dit accepteer ik niet. Goed, dan weet ik in ieder geval dat ik de juiste voor heb, schrijf ik dan. Inderdaad. Ik heb geen idee waar je op uit bent. En eigenlijk interesseert me dat ook niet. Je doet je best maar. Maar als, wat jij denkt te kunnen, kan ik tien keer beter. En als je iets op je leven hebt, dan pak je gewoon de telefoon en spreek je af. Stiekemert. Nou ja, zo gaat het nog eventjes door. Zegt John van Heuven stiekemert? Stiekemert. Hé, hey, wat een vieze woordje. <laughs> maar je moet je voorstellen, er staat nog een verhaal in. Er staat nog een verhaal over een journalist in hetzelfde artikel. En ik weet echt niet waar hij het nou over heeft. Dat andere artikel gaat erover dat een journalist heeft de Hells Angels getipt... dat er een inval zou komen met de ME en uh, arrestatieteam et cetera. Maar er staat ook een journalist. Dus er zijn 16.000 journalisten in Nederland. En hij zei, dat had je nooit heeft... over mij mogen zeggen. En niemand heeft mij gebeld van die journalisten van... Gaat dat over mij. Behalve? John van Heuvel. De dus dat John... gaat, van het andere verhaal weet hij zeker dat het over hem gaat. Ja. Alleen hij weet dat, want en... hij weet hoe dat gegaan Hij heeft iets excuses over aangeboden. Maar dat was functioneel in het verhaal omdat ik nog steeds terug hoor dat uh, Willem van Boksel is afgeperst door mij om dat uh, interview met mij te noemen. Begrijpelijk. Ik, dus... Maar hij steekt ook zijn vinger in de lucht van, de, en die journalist die, die, die de hels eens hebben getipt, daar was ik ook! Zegt hij eigenlijk. <laughs> eigenlijk zegt hij dat ja. Wat een stiekem het. En het is heel opmerkelijk. Ongelofelijk. Niet te geloven, hè? Hey, John van der Heuvel. Die ja, gewoon onze, onze hoofdgast een beetje te bedreigen. Een, ik zei ik wil ook wat dat ik jullie wat gaan doen. Dat jullie hem even opzoeken en dat recht gaan zetten. Nou, maar ik zei even zeker ik hier vind. Ik vind het een ongelooflijk ingewikkeld spel van beschuldigingen, wederbeschuldigingen, bedreigingen, wederbedreigingen. Oh, je gaat het weer niet meer hey, genuanceerd bekijken. Nou, kloven, ik vind het wel stuig. heel boeiend. Nou, ja, vind allemaal, ik het. nou, ook. Wat van Hout, mag je ontzettend bedanken ja. dat je bij dit ons zo over was? Ja, dit was het. Okay, dit vond was... je niet genoeg? Ja, het vond... ik dacht dat we doorgingen tot twee Nee, ben je gek, man. We oh, gaan nog huis. een keer slapen. slapen nee, we nee, hebben ja. nog heel veel heerst. Je dochter, draaien. ja, nee, je gaat kan... lekker... Hey, je dochter moet toch ook een keer... Ja. Ik wou bijna zeggen, knappe dochter. Je... Kan ik dat zeggen of niet? Ja, dat is, is een geweldige griet. Een knappe knappe ja. meid, ja, ja, ja. Uh, qua, qua slimmeid, omdat ze zo, uh, ja, ja, ja. zo intelligent overkwam. Jan, help me hier even uit. Help me dan! Nee, zo, Bas, mist als Dankjewel dat je hier was. Het maken voor een knappe dochter. Ja, ja nee, maar sommige mannen die worden er heel kwaad voor. Worden het niet zo, zo verschrikkelijk gewikkeld? We, weet je, we, we, we, gaan doen. we gaan iets anders doen. We gaan, ah, uh, gaan we sporten? Ja, we gaan sporten. Er zijn lekker veel doelpunten gevallen. Ajax wint een keer in de competitie. Er is ongelooflijk veel om, om, om over te praten met onze sportgod Leo Driesen. <sweird> sporten met Leo. Leo Driesen. Risa! Ja, daar ben ik toch trots op als jij mij aankondigt. Onders Jan Heemskerk uh, mag het ook doen hoor. Nou nee, maar het grappige is, uh, nog even hè Leo. En dan kunnen we als Jan is het aankondigen. Meteen weer afkondigen, want dan is het gewoon oh, de tijdslot vol. Ja. En, uh, uh, Leo, we beginnen. Is, is iedereen wil beter. Ja, precies. We beginnen met complimenten. Want zo zijn we ook bij de echte Janne. Nou, nou, nou. Kijk, als je het verkloot zoals Mark Rutte, dan zeggen we Mark, je verkloot het. En als je gewoon iets goed doet, zoals, zoals Leo Driesen, dan zeggen we Leo, top! Leo! Ja. Top, top! Ja, het verbaast me niks, maar welke van de goede dingen? Eh, uh, uh, Pelle, die Italiaanse Pelle. slappe lul nou, die bij Asset niet kon voetballen. En... Jij zegt: dat is een topkoop van Feyenoord. Wij zeggen: Leo, je lult uit je nekkie. Nou. nou, en wie is er weer goed bezig? Nou? Ja, jongens, het is eh. Uh... Nou? Ja, ja, ja. ja, ja. Nee. Nou. Nou. En nou. toen zei je: ook nog Twente wordt kampioen! En wie wordt ja. een kampioen? BSV! <hij> nee, PC wordt geen kampioen. Nou, ik nee. denk het wel hoor. Nee, nee Peesvee wordt niet Ik ben langzamerhand zover dat ik daar Ach, een doos kipkluifjes op ga leggen. Nee, is goed jongen, is goed. Is goed uh, Jan Heemskerk, uh, doos doos boter bij de vis, wat zetten we erop? Een doos kipkluifjes, zeg ik. Nee, dan, nee. Nee, dan moet je kom, trekken. nou eens een keer een uh, grote broek aan. Dat, dat is voor mij een grote broek. Een doos kipkluifjes. Doe dan even een kratje pils zo. Nee, gewoon een doosje. Een doosje met de meest exclusieve chocolade. Haha, een bonbonnetje. We zijn niet van poten daar, Leo. Hey trouwens, even, laten we eventjes. Doe het aldaar, Ah, je hebt gelijk ook. Hey Leo, laat. ik. Als ik, ja. dan ik op de doos bonbons wil ik op de doos beurt. Doe het het lekker als je het even zo afmaken. Ik wil een, ik wil een Ik wil een doos met kipkluifjes, als het toch zo ver is. Okay. En jij krijgt okay, een, een, een mooie doos bonbons. Oké. Dus Jan, Jan okay. die wil dus een doos kipkluifjes en Leo wil een doos. even van Ballastijn? Ja. Wil je dat nog doen, Jan? Nee, maar Leo moet. Jan, wil jij nog zeggen dat Ajax wint? Nee, Leo was er kwaad over. Oh. En Leo wil even, even tijd en ruimte om, om dat te ventileren. Leo, waar ja. ben je kwaad over? Ja, nou, dat is jij niet hè Jan? Dat gok jij hè? Dat, dat zo is. gok ik zomaar, ja. Ba wij hebben elkaar niet van tevoren gebeurd. we hebben elkaar zo, dus... niet gesproken. Leo, nee. zeg het! Nee. Nee. Ja. nee, goed. Nou ja, ik vind uh, de, de Europa League, daar wil ik het over hebben. Twente en PSV zitten daar op dit moment nog als enige Nederlandse vertegenwoordigers in en Aha. nemen die Europa League niet serieus. Niet serieus. Dat vind ik schandalig. C-Elftallen. Nou ja, wat PSV gedaan heeft in uh, twee wedstrijden uh, tegen een uh, Zweedse middenmotor uh, maar één puntje halen, dat is schandalig. Afgelopen donderdag had PSV uh, uh, uh, gemakkelijk kunnen spelen met uh, gasten als Van Bommel en Strootman en ook Lens. Want die hebben vandaag ook allemaal meegedaan tegen het zeer lastige Heerenveen. En toen kon het wel, maar dan denderen ze er met zijn overheen. Fantastische wedstrijd, maar ze hadden donder ook moeten presteren, pre presteren. Want je speelt in die Europa League niet alleen maar voor jezelf. En niet alleen maar om te zeggen van ja, eigenlijk is het niks. En de prijs die we daar kunnen verdienen is ons een beetje te min. En de prioriteit gaat uit naar de competitie. Nee, je speelt ook voor de punten. Punten die weer belangrijk zijn om uiteindelijk weer een tweede Champions League plaats te veroveren. En dat had dit seizoen al gekund als de Nederlandse ploegen in de Europa League gewoon hadden gepresteerd zoals ze dat vorig seizoen hadden gedaan. Echt geen topseizoen, maar gewoon normaal presteren. Dan hadden we dicht tegen een tweede Champions League plaats aangezeten. Nu presteren we zo slecht, willers en weters, want we nemen het niet serieus, onze topclubs, dat dat betekent dat over twee jaar er een Europa League plaats afgaat. Ja, ja. En mag ik de heer de Club nog even op wijzen dat je niet verplicht bent om in de Europa League te spelen. Dus als je er geen zin in hebt, schrijf je daar niet in. Zo, dat wil ik zeggen. Ik zei toch dat hij boos hoor? Nou, ja, heb ik het ik, ik heb geluisterd. En uh, dat is wat wel leuk is trouwens: het laatste wat je zegt. Als zo'n PS2 nou zeggen: joh, we zijn wel eens waar, we recht op een plek in de Europa League. Maar we doen het gewoon niet. En dat dan misschien uh, herakles zegt, uh, zegt: van nou, wij willen anders wel. Nou, Hij schrijft niet. Ik weet niet of dat mag, maar dan ben je in ieder geval eerlijk. Ja, precies. Weet je, dit is een, een league te min vinden. Wie zijn wij dan wel? Wij hebben nog maar één plaatsje over in de Champions League. Nou ja, je moet toch godverdomme vrezen dat we twee plaatsen in de Champions League krijgen? Ja, dus ze hebben twee keer voor lul. zijn hebben twee keer voor lul, ja. Ja, maar goed. Dat maar wel trouwens. Trouwens is, mag ik even zeggen. Zo'n PSV en zo'n Twente ook, dat is met zo'n klein kind die aan tafel zit. Nee, ik hoef geen pap, ik wil chips. Ja, klote kind. Oeh, oeh ik wil geen pap. Oh, oh. Ja, ja. <laughs> Leo, ja, dat is hier een Hey Hé hey, Leo, ja. heb uh, uh, je mag nog wat? Ja, dat kom ik nog, ah, nog wat. Nee. Ben je nog uh, ergens boos over? Het loei ja? loei verhaal. Die zou schreeuwen, Leo, je, oh, je stuurt over. Ik weet niet of hij inmiddels, want, uh, want misschien zijn we ingehaald door de tijd, maar ik toestaf niet of hij inmiddels wel die man geselecteerd heeft. Maar het gaat mij om het volgende. Ja. Afgelopen vrijdag houdt hij een persconferentie en dan zegt hij, ja, u bent hier natuurlijk gekomen omdat u wil horen over wie ik geselecteerd heeft. Het. maar eerst ga ik u wat vertellen over de vorm van de spelers. Ik dacht, pak je pen en papier, schrijf op, want het kan gevraagd worden voor proefwerk. Maar er komt een hele verhandeling over spelers die niet in vorm zijn, dit en dat is u zo. En dat hij u nog vier in de wachtkamer zet. En vervolgens selecteert hij niet Dion. Ja, die is namelijk wel in voor hem. moeder van Ajax die twee keer scoort tegen Manchester City. Ja. Hoe wil je het hebben? Hey en Willemsen dus wel. Oh, hij dat hele veel handelen in de prullenbak. Hey en, en, en, ja. en Willemsen dus wel, die totaal niet fit is en hij helemaal niet goed speelt. Ja, maar dan hoor ik weer via via, maar Louis heeft zijn beste voor met Willems en die gaat hem nu op de training. Gaat ja. Gaat die Willems uh, apart nemen? Ja. ja. Zegt hij tegen Willems. Ja, ja, ja, ja. jongen. Nog, nog één keer. Ja. En dan niet meer. Ja, dat kan toch niet Leo. dat zal Willems leren. Je kan toch ook zo'n jongen gewoon niet selecteren? Ja, je hebt gelijk ook. Hey, Vitesse had kunnen winnen van Twente, hè? Ja, had ik nog wat? Ja, Vitesse had kunnen winnen, ja. En ja, de Slis, die was er ook niet erg blij mee, hè? De Slis-ie. Nou, nee, ik Rutte was zo'n boos op clubs als PC. Vet Rutte ook boos? Hè? Is, is de Slechtsbek ook boos? Ja, die was ook boos. Dat is toch ook ten koste van de, van, van de clubs die nu niet in de zitten. Die ja. hebben straks een plaats minder om voor te ja, vechten. Ja, je hebt gelijk. Hé, hey, en uh, vandaag, uh, deze week ook het nieuws dat Boni, dus, die, die, die, Boni! Die, door, die grote gespierde neger, die spits, die alles erin ramt, dat hij gewoon naar Ajax had gekund, maar Ajax zei, hé hey, jongen, je kan niet voetballen, hè. Boni! Is dat gelul ja. of niet? Boni! Gaat het? Ja. Nou ja, nee. gaat het een beetje heel even? Ja hoor, ik wil ja. gaan het Boni roepen de hele tijd. Ja, heb je gewoon zin in. Ja, doe nog één keer dat. Nee. Oh. Boni. Oh, boni. Boni. <lacht> Mooi, Boni. Nee, maar drie jaar geleden is Boni aangeboden. Ja, aangeboden. Ja, boni. <lacht> <lacht> <lacht> en, en toen was het Bo wel of Boni? Oh, ja. <lacht> oh, maar goed, Leo. Uh, nee, is, uh, nee, ik wil ik nog doen. iets tegen je zeggen, Leo. Want ik wil uh, ja, uh, uh, ook iets hand nog wat zeggen. Kom maar. Ben je ergens boos over? Ja, ja, ja, nou ja, nee, ik verbaas me over het volgende. Die schrijft het de Brahma, nou, die gaat voor de wat, camera. Oh, gaat wow. zeggen... Ja, ja, ja, bij, die vloot Feyenoord Roda vandaag. Ja, ja. En, die, en die zag uh, niet dat Biemans getackeld werd... Ja, en daardoor tegen werd uitgeschoten. Immers aanviel ...en daardoor kreeg hij een penalty en de rode en kaart, nou ja ja, ja, ja. ja. ja. Belachelijk. Ja, maar goed. Nou, uh, uh, uh, uh, gaat die man voor de camera staan... ...en dan wordt er weer gezegd, ja, grote fout, dat is een bepalend voor de buiten... Dus de de schrijft, fout. Ik zou je wat zeggen, mijn collega's ja. euh, en zowel die van de Eredivisie Live ja. als die van de NOS ja. zagen het ook niet de nee. eerste keer. Nee. En weet je wat mij opviel? Wij uh, hadden ook de herhaling yeah. nodig Leo. om te zien ja. wat er aan de hand ja. was. Ja. Ja. Ja. En die, die herhaling ja. had ja. ja. daar ja. ja. maar even niet. Ja. Nee. Ja. Weet je wat ik ook uh, no. raar vond? Oh. Dat dus ja. die, die interviewer van de NOS, van, uh, van de Stuur Sport, die sprak die, die, die Brahma dus met je aan. Van waarom ja. had je dat niet gezien? En waarom zie je dat dan niet? Als het Godverdomme ja. een schoolkind is. Dus dat is wel ja. een, een prachtige parel van een scheidsvechter. die spreek je met u aan. Juist. Zeggen Brahma, die kan zich allemaal nog herinneren. Van zijn uh, juichgebaar. Uh, toen hij voordeelwezen gaf. Weet je wel. Die, dat is ook helemaal de wereld overgaan. Ja, ja die Hé Leo. ik het nieuwe Wat er nu echt gevallen? En dan. Nou ja, die nieuws komen ook wel bij haast. Ja. Uh, ja, dat die begint. Die, be, die musical André Azes. Die begint bij ja. deel 3. Ja, ja, Snap je? Ja, bij, hé, Dat bij is voor de goede verstaande. Ja, bij deel 3. Die drie. begint dus bij deel 3. Bij deel 3. Ja. ja. ja. Hé, hey, uh, Leo, ik dat. Dat deel 1 en deel 2. Ja, misschien net even iets te, te donker zijn. Ja. Nou, uh, zo is het. Leo, uh, ik kan daar helemaal wat over vertellen. Ja, ja maar Malcolm. nu even niet. Uh, Wat, hoe groot... Om niet? Omdat ik iets voetbaltechnisch ik wil ik voetbaltechnisch even... Ik nog even, even, oh ja, even. Ja, ja, ja. Okay. kunnen vertellen over de... de nee, dit is een mooie klip van volgende week, deel 1 en deel 2 van de ja, andere... Deel 1 en 2, volgende ja, week. week ja. Leo, ja. Hoe, gro hoe, hoe, hoe, hoe groot is de kans dat Heracles de, de, de, de spits uh, totaal uitverkocht raakt in de winterstop? Want die Everton gaat weg. Die, die, die, die gozer die vandaag de tweede heeft gepeerd, die gaat weg. Die vorige week zo goed heeft gespeeld. Ja, ik weet die naam even niet meer. Armenteros. Armentero en die gozer die en vorige week... Ja, die, die drie. En, en Everton. Dat zijn toch toppers. Die wil je toch gewoon bij, bij de topclubs hebben spelen? Hoe zit het, Leo? Oh, nee. Ja, maar daar zijn er wel weer genoeg andere hoor. Nou ja. Ah, ja, er Nou, verder nog iets, Leo. Nee, nee, ik ben ook nee, ik ben helemaal klaar We mee, zijn leeg, he, we zijn leeg. En uh, moet je nog iets zeggen, Frans René? Oh, ja, ja. Ja, want uh, ze zaten ook op de tribune. En ze zaten ze donderdag ook te kijken. Hè, die, die, die tweeling. Uh, en toen hoorde je ze niet. En nu was het naar uh, de 5 1 Oh, oh, oh. je de conclusie, zombre? Nou, hartstikke mooi. Leo, dankjewel. De gruntjes slaap lekker en, hou en nou, maar. dag, dag, dag. Hey, Leo, dag, dag. Hey, hoe is het? komt uh, Sunek toch? Ja, ja, ik zie hem ook al Doei, Ja, Dag! Ja, ja, ja. Daag. ja, ja, ja. Eh, Van Wikkerstein. Ja, Daag. Oh, goed, dag, dag. Echte jammer. Het is de rots in de branding van een kabbelend meertje. Het is onze... Martin. Toen Martin net in Nederland was komen wonen... ging ik naar Volendam. Ik wilde met eigen ogen zien... of dat werkelijk zo'n pittoresk dorpje was. En ik moet zeggen... Ik was gelijk onder die indruk. Wat een schattig plekje is dat toch. Ik at een haring. Ik liet mij fotograferen in volle damerskostuum, kostuum. Wandelde over die dijk en nooit aan die schilder. Een prachtige dag had ik daar. Maar één ding begreep ik niet. Hoe is het nou toch in godsnaam mogelijk dat uit dat kleine gehoogd Drie kwart van die Nederlandse zangers komt. Dat dat dorp een succesvolle voetbalclub heeft. Dat er meerdere multinationals zijn begonnen. Volendam is succesvoller dan Leiden, Utrecht en Eindhoven bij elkaar. En ze hebben maar 22.000 inwoners. Hoe dat komt, dat weten wij nu. Nou, dames en heren. Dat komt omdat ze die hele dag zo stoont als een garnaal zijn. Uit onderzoek blijkt dat in Volendam meer gesnoven wordt... dan in Londen en in Parijs. 1100 lijntjes kook gaan er per dag door de neusen... van de families Tol, Keizer, Muren, Schmid en Schilder. En daarom zijn ze zo enorm succesvol. Ons wordt maar verteld dat je van die cocaïne een slapendomme domme junk wordt... die zijn eigen moeder nog bestelt. Maar dat blijkt dus allemaal grote onzin. Dus als je een beetje succesvol wil worden... moet je aan het Colombiaanse massierpoeder. Geen gezeik, allemaal rijk en stond. Snuif je naar die top. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, ik heb toen ik nog tennisleraar was... Probeer een kreffel te snuiven. Daar werd ik niet stoond van hoor, maar ik heb wel wekenlang dakpannen gescheten. <tie> Ja, ze zijn de grote overwinnaar in de formatie... maar inmiddels ook aangeschoten wild... na de valse start van het kabinet Rutte II. Heeft de PvdA de coalitiepartner VVD-Klem... en moeten de liberalen het verlies van de inkomensafhankelijke zorgpremie compenseren? Of gaan de socialisten met het zinkende schip ten onder... en kunnen ze beter deze rampencoalitie direct opblazen? We filosoferen, wou ik zeggen. We filosoferen er even over door in. Het Haags geluid. Hele goede nacht, Jacques Monach van de B A. Goedendacht. Nou, we mogen wel, wel toch wel eens beginnen met u te feliciteren met een briljante formatie. Fantastisch. Hoe, hoe heeft die Samson, die Malle Rutte, zover gekregen om in te stemmen met die inkomensafhankelijke zorgpremie? Vraag af. We hebben, ja, het is, een, het, is, het is een mooie formatie geweest, de start nu is, is wat minder. Maar goed, kijk, er komt nu één punt naar voren en er, we zullen echt de komende jaren zien dat er nog heel veel pijnpunten ook bij ons zitten. Ook nog bij de, bij de VVD. En, uh, het, is gewoon, het wordt gewoon een hele zware tijd voor iedereen. Ja, het is een pijn, pijnpuntenakkoord. Uh, Festival is het een, bijna, ja. Pijn, pijnpuntenakkoord. Maar het, ik bedoel, uh, om een VVD'er die dus zeg maar premier wordt uh, inkomensafhankelijke zorgpremie te laten accepteren, dan ben je gewoon een toponderhandelaar. Ja, je bent een hypnotiseur. Dat kan ook nog natuurlijk. Ja, daar zullen er misschien heel veel kwalificaties voor kunnen zijn. Ik denk dat, kijk, iedereen heeft ernaar gekeken en iedereen maakt daar zijn inschatting van. Maar ik denk dat de kracht is van, uh, van dit kabinet, en anders gaan we, gaan we het ook echt niet redden de komende vijf jaar met elkaar, of vier en een half jaar, is van als het dan toch uh, te veel pijn blijft doen, dat je niet zegt van we houden je bij de handtekening bij het kruisje, maar dan gaan we opnieuw ernaar kijken. Dat vind ik hartstikke ja, dat is, dat, is, dat is niet alleen netjes, maar als je, als je ziet wat er moet gebeuren en, en je schrikt er bijna elke dag van wat er allemaal moet gaan veranderen in Nederland, dan, dan zal je zo met elkaar om moeten gaan. Anders ga je het niet redden. Zeg maar, meneer Monas, moet u dat dan eigenlijk wel willen? Want het klinkt als een, als een lange, lange leidersweg met heel veel compromissen, met elke keer weer pijnpunt. Oh, grillen met z'n allen op de rem, hop weer naar een torentje toe, weer zwaar overleg, weer iets anders verzinnen. Dat is toch helemaal niet zo goed voor het aanzien van de politiek? Nou, het is niet de bedoeling dat we dit met elk punt op deze manier gaan, gaan, gaan doen. Maar goed, we zouden het geloof ik hebben over, over het huurbeleid en het wonen, toch? Want, ja, uh, ook natuurlijk. Dat is mijn, uh, dat is mijn specialisatie. Oh, nou, je heeft toch wel wat meer specialisaties. Jawel, jawel, jawel. jawel. <laughs> ja, uh, dan, dan gaan we uh, niet zo de diepte in en houden we het een beetje op uh, vlakker. Vindt u niet verleren leren ook een feestje? Maar luister, kijk, er is, er is van alles over te zeggen. Ik geloof dat dat ook een, voor iedereen duidelijk was dat het een ongelukkige uh, uitspraak is. Uh, wij gaan uh, met elkaar, met de VVD en PvdA, investeren in de komende vier jaar. En nogmaals, het gaat heel erg zwaar worden. En, ja. en we lopen er allebei niet voor weg en ik denk dat dat ons zal sieren en uh, nee, nee, dat is dat waar. het verhaal wat we gaan uitleggen. Maar wat u zegt namelijk, er zijn pijnpunten, Iedereen moet, de VVD moet, moet pijn leiden, de PvdA moet pijn leiden. Maar ja, als dan natuurlijk uh, uw voorzitter zegt dat het een feestje is, ja, dan is dat pijn leiden voor de ander een feestje voor de ene. Dat klinkt niet echt vriendschappelijk. Laten we, laten we, de de les daarvan is volgens mij door iedereen wel geleerd en uh, laten we gewoon zorgen dat we, we zorgvuldig met elkaar omgaan en dan uh, als we elkaar goed heel houden, komen we de komende 4,5 jaar door. Nu hebben we natuurlijk een ander probleem. Is namelijk dat, dat, nou, in het regeerakkoord staan nog wel een aantal zaken waar jullie het allebei mee eens zijn en nu hebben jullie geen meerderheid in de Eerste Kamer. Is dat niet een beetje angstig? Nou, weet je, ook daarin zullen we gaan kijken, maar ik vind het hartelijk leuk om hier in de uitzending te zijn. Maar ik ga verder niet al te veel politieke beschouwingen doen. Dat moet je toch bij de fractie voorzitteren. We bellen een politicus op die geen politieke beschouwingen doen. Nee, nee. Maar ik was uitgelopen om te komen praten over wonen en huren. en Ja, dat had je collega gezegd. Nou, lekker in die aftrek ja, kijk, laten we daar een duimen onderwerp. Lekker, lekker, manas. Ja, fijn, bedankt. Jongen, jongen, wij van de hoge middenklasse, dus het enige wat we terugkrijgen van die poen. We krijgen geen toeslagen, we krijgen helemaal niks. Het enige wat we krijgen is die hypotheekrenteaftrek. En dan ga je nou eentje zitten marren! Je krijgt zoveel terug, jongen, je krijgt. Liefde! Heb je kinderen? Ja, ik zo. drie. Nou, die gaan allemaal naar school, die krijgen goed onderwijs. Van de belastingbetaler. Uh, je krijgt de, de weg waar je over rijdt. Ja. door de overheid betaald. Uh, en zo kan ik nog heel veel voorbeelden noemen. Nou, mijn eigen salaris kan ik je vertellen. Kijk, nog erger. Ja. Maar ja, wij gaan het dan ook weer op de zuin hebben Ja, tuig, tuig! Ja, maar ja. daar mogen we zeker ook niet over spreken. we nee. gaan over de. En de huren gaan ook omhoog. Hè? Ja, die moet, dat is ook dat is niet leuk. Dat is een vervelende boodschap, maar Ook de huren gaan stijgen om het allemaal wat betaalbaar te houden. Aan de andere kant kun je ook zeggen: van ja, als die jongens met een eigen huis meer moeten betalen, waarom zullen de jongens niet in een huurhuis meer moeten betalen? Nou ja, dat is, het, dat is ook het verschil met het vorige kabinet. Het vorige kabinet wilde alleen maar de huurders de rekening laten betalen en deed niks aan de, aan de mensen met een eigen huis. En dan gun ik hun dat verder van harte. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Dat ook hier geld weer. Laten we het dan eerlijk doen. En dat betekent dat en de huurders en de kopers allebei ook, uh, waar, zij, waar er subsidies in het spel zijn of belastingen gaat dat verminderen. En dat is, uh, dat is dus wat, er, wat er ook bij allebei die groepen gaat gebeuren. Zeg, lees, het vorige kabinet was alleen maar met de huurders bezig. Ja, en hij zegt je moet het gaat om allebei. Ja, Leerstreik. dat is gewoon. Dat, maar ja. manu, als je nou nog eens een vraag, hebt, Ik oh, hoor ja. ook telkens dat we die woningmarkt willen vlot trekken. Ja, ja, vlot. Maar mij volgens ja. mij hoor ik nou alleen maar... dat. Iedereen zijn koppie intrekt en denkt van nou, dat huis kopen... dat is een hele verre droom voor een hele ja, verre toekomst. blijven zitten. Dat wordt hem niet. Dus ik pak mijn huurverhoging hier wel. Of ik blijf, trouwens, ja, ik, ik zou het niet eens kunnen. Als ik nu meneer Manage, mijn huis willen verkopen, kon ik ja. het niet. En, ja. en, en nou, blijven zitten wordt ook nog een heel gevaarlijke toestand. Gelukkig heb ik een moestuin. Maar hoe, hoe dacht u, die woningmarkt gaan vlot trekken dan? Of is dat voor, eigenlijk tot na de orde uitgesteld? Nee, in tegendeel. Ah, Kijk, oh. het, het, het eerste... En is... kunt u hier ook iets over zeggen? nou als u dat zo vraagt wil ik dat best wel dan wil ik best een poging wagen kijk de, de grote baas de grote baas van de makelaars van de NVM, die heer Hucker, Die heeft een jaar geleden, al, ge heeft al een jaar geleden gezegd: van uh, er moet gewoon duidelijkheid komen op die hypotheek. Maar kom met een duidelijke regeling. Ja. Want dit, zoals het nu gaat, is het, het zijn niet mijn woorden, maar zijn woorden een afgereden auto. Oh. En niemand durft meer te kopen. Want iedereen denkt het gaat maar ja. veranderen. Nou, dat klopt er natuurlijk. Ja. Nu, ja. Hebben we de, nu is er een goede afspraak gemaakt. Ja. Een goede regeling. Dan weet iedereen waar hij toe is. Dus de eerste ja. belangrijke voorwaarde: duidelijkheid en uh, zekerheid. We ja, weten nu waar we zijn, dit. we kunnen ons huis nooit meer verkopen. En ook nooit nee, nee dat, is, dat, is, dat is niet waar. Want het tweede is dat ja, wat heel belangrijk is, zijn de starters. Wat dit kabinet gaat doen, is een groot budget voor startersleningen beschikbaar ma uh, maken, zodat starters makkelijker een huis kopen. Want maar ik vind is heeft... helemaal niet belangrijk. Ja, die starters... Dat, kijk, dan ga ik u vertellen waarom. Die starters ja. zijn zo belangrijk, dat die starter hoeft niet te wachten tot zijn huis verkocht is. Die, zet, nee, die ja. heeft geld, of nee, heeft een huis. nieuwe baan, want dus die gaan een huis kopen. Ja. En op het moment dat hij een huis koopt, dan gaat het hele krijtje in gang. Want dan heeft iemand zijn huis verkocht en die kan naar een andere, die op zoek naar een ander huis... ...omdat hij zijn huis niet te kopen heeft te staan. Dus zo gaat dat langzaam werken. Nee. En nee, nee, de nee, maakbaar nee. zeggen meneer één meneer starter meneer meneer. die koopt, nee, daardoor waar. gaan er vier, vijf andere mensen nee. naar huis. Nee, meneer Moraes het is niet waar. Maar, dat was vroeger zo. Het was oh. vroeger zo dat je bijvoorbeeld overwaarde op, op je huis had, maar nu teer je in op je huis. Dus diegene van wie die starter een huis wil kopen, die denkt, ik verkopen niet, want dan moet ik namelijk geld inleveren. Ja, en als je het verkoopt, nee? dan heeft ja, hij een restschuld van een paar dagen. Ook daar doen wij veel aan. Oh, do uh, doe je uh, uh, ook wat aan de restschuld? Oh, hoe, do ja, hoe doe je oh, dat? dat? Ja, let, let even goed op. Ja, ja, ga. ja, ja, op. ja, ja het, is, het is wel nacht, maar het is wel belangrijk. Nee, nu zijn we scherp hoor, nu zijn we scherp. Kom maar door. Kijk, nee, ja, oké, dan komt hij dan. Wij zorgen ervoor dat mensen die dus... Uh, hun ...huis verkopen, ook al hebben ze een, een restschuld, maar dat kan bijvoorbeeld door een andere baan... of ...dat ze toch graag groter willen wonen, dat die, dat die restschuld, dat die restschuld, dat die aftrekbaar wordt. Dus wow. tot nu toe is het zo dat je uh, eerst maar moet gewoon zien te dokken en dat je inderdaad in de schuld zit. Nu mag die meegewonen worden naar een nieuw huis en dan mag je dat meenemen in je, in je aftrek voor de eerste vijf jaar. En we zijn aan het kijken of we dat nog kunnen, kunnen verlengen, dat is misschien nieuws, maar dat hoort u donderdag. Oh, oh, oh, oh, hebben we nieuws te pakken? Ja, wel. Nou, gooi je weer hoor. Alles al gezakt, het is al. <totstuk> als we het is voor Dames en heren, jongens. Hem, doe maar, doe maar. Ja, sorry, ja, ik ben nog één keer dan. Ik ben zo overweldigd. Ik ben zo in paniek. Dames en heren, jongens, meisjes, zegt de luisteraars. Het is niet te geloven, maar we hebben een scoop van de bovenste plank te pakken. Meneer Monarch van de PvdA kon het er net aan. Wat kondigt u eigenlijk net aan? Als je met de schuld blijft zitten. Ja. Nou, nu staat er in het regeerakkoord al dat je het, uh, dat vijf jaar mee mag. En we er wordt gekeken of we die periode nog kunnen verlengen. Maar dat... Verlengen naar, het eind van de week. Tien jaar, naar, naar? Tien jaar, nou, denk ik. Na nou, tien jaar? dat zou heel erg mooi zijn. Maar dan zeg ik... Moet het, ik zeg we zijn er naar aan het kijken. Oh. Uh, dat wordt donderdag in de Tweede Kamer behandeld. Knippel, ja. keiharde scoop bij de Echt, ja, Johan. Het dus, is toch niet John, te geloven? We vallen het even heel duidelijk. We kunnen ons huizen kopen. we mogen nee, de restschuld nee, meenemen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, is, nee, maar die mag ja, je het ja, nee. Nou, ja, nee. Die, restguld, hallo, die het oh, Blijft dus gewoon aftrekbaar ja. eh, in, in, in je nieuwe hy hypotheek. Dat is nogal ja. wel een verschil, zeg. Ja. ja uh, en, en zit daar ook een uh, max aan, meneer Monage? Daar staat op dit moment geen max aan. Oh. Maar, maar, kijk, en in men... het plan wat u donderdag helemaal al nee, maar kijk, u weet, u weet net zo goed, uh, u en ik, van uh, als u een eigen huis heeft, dan ga ik maar even van uit. Ja, op, als ik heb je ik. Salarissen. Ja dan, dan, uh, dan ook. Ga je Dan ga je op een gegeven moment, je probeert je verlies te beperken. Dus, ja. maar de ja, ervaring ja. leert over het algemeen dat op dit, op dit moment uh, dat, ja, gaat het vaak om 30, 40.000 euro. Maar dat is een gemiddelde, en over gemiddelde wil ik eigenlijk niet veel zeggen. Nee. Ja, het dat is, dat is grappig dat u dat tegen Jan Roos zegt namelijk. Ja, ja 30-40.000 euro is de restschuld op mijn garage. <laughs> ja, sorry. Maar inderdaad, als ik mijn huis nog zou kunnen vergrootjes... Ik kan ja. me voorstellen, Jan, denk nee, dat ik 40 grootjes... Ja, het is goed, hoor. Maar goed dan kan ik even, met die moeilijke hypotheekregelingen in mijn je nu tegenwoordig... Dan koop ik een nieuw huis en u zegt, we gaan allemaal groeien. Hè. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dus ik reken nog even voor, ik pak 40-50.000 restschuld... Dan ga ik in plaats van een huis van 4 ton, moet ik nou, wat dan 6 ton zeker... Dan moet ik 6 ton lenen. Plus nog eens een keer 50.000 restschuld. Dan moet de bank goed gaan vinden, denkt u dat... Nou, als u dat allemaal kunt betalen, dan denk ik dat u, dat de bank best wel, uh, dat ja. u wel een fijne klant voor de bank bent. Als u van vier nu, naar zes ton kan in één keer, dan heeft u of vermogen of u heeft, een, uh, heeft er iets bij geplust. Werken meneer, meneer Manas, een... werken heet dat. Ja. Dat is gewoon werken, kijk ja. werken, drie banen hebben. Nou, dat hartstikke goed. Ligt, ja, ligt dat ja. vast, ja, u het er wel uit met uw bank. Ja, ja. Nee, ik, meneer Manas, ik heb nog een hele serieuze vraag, mag ik die ook even stellen? Ja, ik ben alleen maar serieus serieuze antwoord aan het Ja, geven. dat klopt ook, daarom. Uh, meneer Manas, is politiek een vak? Ja. Maar, maar, maar, maar moet, je dat, moet je het kunnen? Nee, maar nou, ik bedoel, daar nee, wordt heel vaak makkelijk over gedaan. Maar politiek ja. is toch een vak? Ik denk dat politiek een, dat politiek een vak is, ja. Dat, dat geloof ik wel, ja. Maar begrijpt u dan dat de totale uh, uh, uh, uh, onervaren uh, Pieter Hilhorst mogelijk wethouder financiën van de hoofdstad wordt? En die man heeft alleen maar ervaring met, met, met column schrijven in de Volkskrant. Dat snapt u dan ook niet. Leuk vak is trouwens ook hoor. Maar dan snapt u dat ook niet. Ja, maar oké, okay, wacht eventjes. Ik maal nu even politiek en, en besturen door elkaar heen. Oh. Uh, besturen kan je leren, maar po politiek is een, in een vak wat je... Oh, ja, zou u dat, zeggen dat, dat besturen een vak is? Uh, dat, dat, dat, dat hoop ik wel. Ja. Maar kijk, kijk een, een wethouder zoals nu Hilhorst, die hoort... Een, die, het belangrijkste voor zo'n wethouder is, je weet, waar, wat, is, wat, is wij, waar, wat wil ik politiek bereiken? Waar wil ik politiek uitkomen? Yeah. Dat is belangrijker dan dat je zeg maar de, de directeur oh. bent van een gemeentelijke dienst. Nee, maar snap ik wel. Maar... Je moet zorgen dat, dat je goede mensen om je heen hebt die je op alle techniek ja. en alle details... en Nee, wetgeving, is zo. Een kunnen zo. Maar, maar, maar, geen... maar hij heeft helemaal geen enkele vorm van bestuurlijke ja, misschien super, moet het er het even ervaring. Alles... Vond u het een hele verstandige keus? Ja, ik vind, het, ik vind het in ieder geval een hele verrassende keuze. Ja. Dan vind ik ken ik Pieter heel goed. Dus, dus je moet maar, dan, voordat iemand denkt van... ...ja, dat, dat gaat zijn persoonlijke mening doorheen lopen. Ik vind het prettig aan Pieter. dat Hij heeft heel veel verfrissende ideeën. Hij heeft een ja. on ongelofelijke energie. En die kan je in het stadsbestuur goed gebruiken. Ja, maar dan heeft Adam Curry ook. Het kun je ook, alleen Pieter heeft nagedacht en heeft ook zelf in de praktijk uh, laten zien dat hij, dat, hij, dat hij zijn vernieuwde ideeën uh, ja, echt vorm wil geven. Dat heeft hij laten maar, zien bij het onderwijs in Eijburg met een broodfonds, hoe zzp'ers uh, ja. onderling... Maar moet hij niet eerst even, even ervaring opdoen in uh, Nipbix Wout ofzo? Nou ja, kijk, de fractie uh, van de Partij van de Arbeid in Amsterdam en, en, en anderen daaromheen hebben dat met elkaar gewogen. En kennelijk uh, vindt Pieter daar uitermate geschikt voor, dus uh, alle, alle felicitaties hier vandaag. Ja, van harte en maar de PvdA wordt vaak een regentenpartij genoemd en vriendjespolitiek en een banenmachine. Nou, nu gaat, nu gaat Pieter Broertjes van de volgende kant de poep voor de PvdA, burgemeester van Hilversum. En nu wordt een volkskant columnist, een matige volkskant communist, columnist, die wordt hopende poep wethouder in, in, in, in Amsterdam. Het lijkt wel een beetje of iedereen een, een baantje krijgt bij de socialisten, hè? Nee, zo, zo zit het eigenlijk nou helemaal niet. Mijn vrouw is dus nu wel bij volkskant, hè? Nou, misschien ja, ja, krijgt ze een hele leuke baantje. Ja. Nou, kijk, je kan veel van Pieter van Hilbert zeggen, maar hij is geen regent. Het tweede is. Ah, nog niet. is uh, kijk, de Partij van de Arbeid is in, uh, is in Amsterdam de grootste partij. Dus we hebben daar een drietal wethouders. Ja. Dus dat heeft niet zoveel met een baantje te maken. Wij hebben daar... We nee, hebben, maar wij, ik bedoel... Wij, dat... in de politiek om die stad te besturen. Ja, en we ja. hebben daar uh, drie, nu gelukkig weer drie goede wethouders. Nee, dat snap ik wel. Maar dan begrijp ik meer dat je bijvoorbeeld een, een PvdA-wethouder uit Alkmaar promoveert naar wethouderschap nee, in, in, maar... in Amsterdam. Maar nee, nu wordt er een, een, een columnist die maar wat, wat, wat schrijft nee. en denkt uh, opeens wethouder terwijl hij geen bestuurlijke ervaring heeft. Dat vind ik. Nee. Dat een beetje vreemd. Nee, dat, dat ruikt naar nepotisme. Als, als dat het zou zijn, dan ben je echt een baantjemachine. Dat je alleen maar mensen die door het partijapparaat zijn gegaan aan een, aan een baan gaat helpen. Dat zou het verkeerd zijn. Nou, ik dat lijkt er wel. Op. Je, ik vind het nee. Want ik vind het goed dat Pieter is niet wethouder of zo erg weet Ik vind het goed hiervan. Als je talentvolle mensen buiten de politiek zit. Hè, kijk naar de staatssecretaris die we nu krijgen op Volksgezondheid, Martin van Rijn. Talentvolle man. Die haal je dan binnen, ook al heeft hij, nog, heeft hij niet in de politiek gewerkt. Uh, maar die is talentvol, heeft ervaring en die wil je op, op zo'n plek krijgen. En, en als het alleen maar zo is: van uh, je bent ergens wethouder geweest of burgemeester, dan kan je pas voor de volgende baan in aanmerking. Dan zouden we echt een verkeerde. Nee, zeker, krijgen. maar ja, dan dat wordt het zo natuurlijk zot. ook moeilijk als je alleen maar uh, burgemeester of wethouder voor de PvdA kan worden als je bij de Vaar hebt gewerkt of de Volkskrant. Dat wordt ook een beetje lastig. Nou, misschien dat het binnenkort wel de eerste, eerste wethouder van... die bij Pound heeft gewerkt uh, bij de Partij van de Arbettiging. Ah, weet je... We ik, ik weet niet wat uw ambities zijn, maar wie weet gaan we dat moment nog meemaken. Nou, dat uh, moeten we niet willen, denk ik, hoor. Denk het ook nee, niet. Menage. dat de deur open en is het weer niet goed. Ja, dit is wel heel, heel lief van u, maar ik denk dat ik doe die deur, gaan we gaan weer dicht. Dat denk ik dat Oké, okay, nou, <laughs> Dat is goed. Ontzettend bedankt. ik ben toch een soort van bijna gerustgesteld dat het misschien toch allemaal nog goed komt met mijn Nee. Oh, maar <laughs> ik wou aardig zijn. Meneer, maar als je lekker slaapt. Hartstikke bedankt. Ja, okay, Dankjewel. Dag, dag. Dag. Tot ziens. Dag, dag. Dag. Dag. Het Haags geluid. De Liefdespanter is ook een misdadiger. Althans, volgens CCJIB. Dagboek van de Liefdespanter. Van de week op de radio een ambtenaar van de gemeente Maastricht... die mocht komen vertellen dat de wietpas naast de gevreesde straathandel... nog een ander onverwacht resultaat had opgeleverd. Namelijk het aantal foutparkeerders, veelal wietrokers uit de buurlanden... was dramatisch teruggelopen... en hiermee liep de gemeente Maastricht onverwachte averij op in de gemeentekas. Net op tijd voegde hij eraan toe... Dat de gemeente natuurlijk in principe hartstikke blij was dat iedereen zich nu aan de geldende parkeerverordening hield. En de verkeersboetes natuurlijk een middel waren ter handhaving van de orde en geen doel op zich. Maar je kon horen dat hij het eigenlijk jammer vond dat je mensen die zich keurig aan de verkeersregels houden... niet ook gewoon een boete kunt geven om al dus de gemeente begroting op orde te houden. Zo kwam mij deze week ook ter oren dat het verboden is... tegenliggers met lichtsignalen te attenderen op een flitsteam van de politie. En dat je daar dus ook al een bekeuring voor kunt krijgen. Geruchten gingen dat deze bekeuring meer dan 300 euro ging belopen. Maar ik kon me via Google geen hoger bedrag vinden dan 80 euro. 80 euro. Omdat je je medeweggebruikers waarschuwt... dat er verderop struikrovers in de bosjes liggen. Die met instemming van de wetgever honderden euro's beuren... voor het verkeerstechnisch equivalent van belletje trekken. Een bedrag ter vergelijk dat je als vandaal ook moet aftikken... als je een half noord groningsdorp dorp... plus diverse bejaarde inwoners met de grond gelijk maakt. Nederland is gek en wordt steeds gekker. Ik ken niemand die bij het Centraal Justitieel Incasso-bureau werkt... maar als ik zo iemand op een feestje zou tegenkomen... en hij of zij zou dit kenbaar maken... zou ik weigeren een woord met die persoon te wisselen. Wie willens en wetens meewerkt... aan een dergelijke vorm van diefstal en bedreiging... een dergelijke collectieve matenaierij kan zich niet verschuilen achter het alhoude bevel is bevel. Werk je bij een dergelijke immorele organisatie... moet je opstaan en je consequenties trekken... ontslag nemen of gaan staken... tot we allemaal weer een potje normaal gaan doen. Zijn ze nou helemaal het? Allemaal flitsen de hele dag met die lampen. We hebben die zorgpremie ook van tafel gekregen. Hop! Dagboek van de liefstenspanter. Nou, slecht. Je kan nu gratis bellen naar 0821 om je mening te geven over de stelling. En die stelling is het wordt tijd... ...voor een echte rechtsliberale partij in het land maar. Ja, en daarover gesproken... ...Mark Putto is een bijzondere man en dat is hij. Dit keer voorspelt hij wie de nieuwe weerpersoon van de Nos gaat worden... ...weet de man dan alles. We bellen even met weer een trendvoorspeller, Mark Putto-Jan. Eh, Mark Putto. Hé, hey, Mark. Dag, Jan. Goedenavond. Hé, hey, Putto. Uh, uh, uh, uh, uh, Mark, wij bellen je niet zomaar voor iets, nee. hoor. Wij bellen... Jij weet wie he, he, he, de, de nieuwe weerpersoon... Vrouw, wat ja. het wordt een vrouw ja, van de NOS nou, wordt, hè? Want niemand weet het nog. Zij zelf, zelf weet het zelf nog niet. Ja, maar, ja, dat denk ik. Nou, Mark, ik, ge ik geef je alle ruimte. Ik praat niet door jij heen. Nou, ja, hart. hartstikke goed, joh, Maar dan moet ik het even gaan inleiden. Dat mag, hè? Het ja, natuurlijk. Wel lang, dat is niet spannend, houden hè, Natuurlijk. Ja, ja. Nou, oké, okay, inderdaad. Die conclusie die is eigenlijk al gemaakt. Want ik, ik denk en men denkt, hè, dat is een beetje de, de, de bedoeling, dat het een vrouw gaat worden. Ah. Nou, hoe dat nou oh, precies komt, kijk, de voorkeur naar een feminine kandidaat, hè, zoals het zo mooi heet. Ja. ja, als je nou de samenstelling van het huidige NOS Weerteam bekijkt, hè, er zitten natuurlijk uh, twee mannen en één vrouw. We hebben natuurlijk uh, naast de Gerritje, hebben we ook Marco Verhoef. Ja, en Hubert... Het... Ja, en natuurlijk uh, Willemijn Hoebert, noem ik altijd met de dikke poebert. Maar. Uh, <laughs> nee, nee, Sorry, maar het is ik voor lachen. het lachen. Zo flauw oh, dit. Oh, zo flauw oh, oh. dit. ik even door jij heel lang. Ja, nee, maar, ja, maar Oké, okay. nee, je kunt je voorstellen dat met een vrouw erbij de samenstelling best wel evenwichtig is. En ja, heb je twee mannen en een vrouw. Nou goed, oké. Okay. Nou, de NOS pretendeert ook, dat weet ik, een beetje een representatieve afspiegeling uh, te zijn, althans in de programmering en de, en, en de ah, presentatoren van de, de Nederlandse samenleving. Vrouw. Ja, het wordt een heel opbouwend verhaal, Jan. Oh ja, niet te lang. Nou ja, goed. En dat betekent dus dat er ook ruimte is natuurlijk. We hebben de afgelopen decennia gezien voor allochtonen. Nog een die bijen, al dit hun kar hebben gehad. Er zit trouwens ook een nieuwe nieuwslezer nu, hè? Uit Suriname, met de Surinaams uiterlijk. Ja, het is gewoon een negerie. Precies, kun je ook zeggen. Maar goed, dus de kans... Nee, maar niet alle negers komen uit Suriname. Nee, maar denk nee. je dat? Je behoudt... Nee, maar goed, om, om even verder te gaan, de kans op een oh. exotisch type, ja. ja, die is dus relatief wat groter nee, dan het hele... gaat worden. We hadden Diana dat hadden wij. woei hadden, hè? Nee, we hadden diana en woei. Nee, daar kom ik zo op terug uh, hè. Nou ik hou het niet meer. Oh, val dan niet in de reden. Ja. Maar, maar wie... goed, nou, oké, okay. dit, uh, dit even gezegd hebbende, nou. kijk, en... Van belang is natuurlijk dat een presentator ook veel ervaring. nodig. Hey, luister, een presentator heeft ook veel ervaring nodig, is ja, natuurlijk ook ja, van belang. Juist van belang. En, en, en, wat ook heel van belang is, dat een presentator, in dit geval de presentatie, er gewoon goed uit moet zien op beeld. Dat zal duidelijk zijn. Ik bedoel, we weten jullie als van. Ik kom nu met een kandidaat waarvan ik bijna zeker weet dat hij het gaat worden. Ja. En dat wordt. Even wachten, even wachten, wachten. Even wachten. gooi maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echt hier luisteraars, het is niet te geloven, maar Mark Putto, onze vent, onze wereld, onze allesie, die gaat nu duidelijk maken wie de nieuwe weervrouw van de NOS wordt. Mark, pak het podium en licht uit spot aan. Ik denk, Mark Putto, dat de nieuwe NOS-weervrouw van 2013 Amara Onwuka gaat worden. Maar natuurlijk dat we daar niet aan gedacht hebben. Ja. Ja. school. Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel de luisteraars, het is niet te geloven, maar Bart Putto, onze weergod, heeft net verteld dat... Wie? Nou, ze heet Amara Onbuka, zijn prachtige naam. Met, maar, uh... Amara Onbuka, komt kom die uit Congo of zo? <laughs> ja, nee, uit Nigeria. Oh, dus, nee, toch. Ze dus heeft Nigeriaans bloed en ook wat uh, surinaam Chinees bloed. Dus oh, Dat is duidelijk geworden. Oh, nou. hoe is eh, maar maar dat kijk... precies duidelijk geworden, Putto? Nou, ik, ik, ik heb er een jaar geleden nog even gezien bij Meteoconsult. Oh, het is wow. iemand die bij Metroconsult al de regionale televisiekanalen oh, bedient. wat leuk. Ama uh, uh, nog één keer de naam. Ja, Amalia. Amara Onwuka. Am Amara Onwuka. On en de vraag is uh, van mannen onder elkaar, uh, kunnen we het erop? Nou kijk, het is een hele leuke tropische verrassing Jan. Oh, ja. en, uh, en je had het net al over Diana Woei. En wat dat betreft is dat ook een argument dat meegenomen kan worden. Want Diana Woei wordt vreselijk gemist. Die nou. wordt zo populair. Ja. Nou, deze Amara Onwuka heeft wel wat van Diana Woei. Van Dat stikken meen je niet. Ja, hey, Amara eh, Maar ik vind het ongelooflijk goed nieuws. Want hoe meer donkere meiden op televisie, hoe beter. Zeg ik altijd maar. Oh. En kijk, ik weet niet of dat uh, interessant is. Maar nee. kijk, ik denk wel door dat. Uh, kijk, ze werkt natuurlijk bij Meteor Consult. Ja. En ja, dit moet ik toch even vertellen. Oh. Kijk, van Meteoconsult, dat is een hele strategische zet... want Meteo Consult aast, dat weet ik, uit betrouwbare bron... al ja. jaren op het NOS weer. Mm -hmm. ja, dat doet nu weer online. Ja. Kijk, en als je nou Amara Omboeka naar voren schrijft... Dan, heb je, dan sta je al met jij een been een, als het ware binnen is de Package is duw, voel jij. Hé, hey, Mark. Ja, Mark uh, hoe groot is de kans dat dit allemaal uh, kretskoeka is? Ja, ik denk... Uh, kijk, ik denk 80, 85 procent. En als ik ernaast zit... Dat ja, dan is. hebben we gewoon pech, maar... Maar dit kan bijna niet missen, want er zijn 30 kandidaten... Maar het is voor 85% kleskoek? Nee, hey, ja. het is voor 85% nee, waar. Vijf, ik heb het niet verstaan, 85% 80 dat het woeka wow. ah, gaat worden. Woeka, woeka. Uh, Mark Putto, mag je ontzettend bedanken uh, voor dit uh, prachtige scoopje? Ja. Want uh, het is niet niks. Dat een heel verhaal, hè? Ja, ja, dat was een heel verhaal, ja. Ja, maar dat is wel goed, want er wordt overigens uh, iets uitgelegd, Jan. Hey, maar dus in, even, even, even, even morgen kut weer, weer, morgen kut weer. Ja. Nou, kijk, wat het weer betreft, hebben we hebben eigenlijk een hele goede week te pakken, want voor de verandering blijft het nou eens een hele week droog. Dat hey! is nieuws, hè? Hé, hey, ja. een weekje droog weer? Ja, dat is wel ja, gooi me mee, maar in, jongens. Wat, hey, zin, ja. voor, wat een uitzending is te voor antwoorden. Voorstelbaar, Jan. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan-luisteraars, de Weergod heeft net verteld dat deze week droog blijft. Exact. Niet te geloven. Nou, hartstikke leuk. Mark Putto, slaap lekker. Dankjewel, Dankjewel. voor alles. Je bent een, je bent een uh, vriend van de show. Nou, dat vind ik uh, goed om te horen. Nou, dag Mark. Dag Putto. Putto. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Wat een geleuter als je iets te laat een tijdweek is aange... Uh, goed. Kom maar. Als iets... Als iets. Als... Eens de laatste week is aangetoond. Dan is het wel dat er helemaal geen rechtsliberale partij is in Nederland. De VVD liet in Rutte 1 zien dat er waarden. Liberale waarden. De VVD liet in Rutte 1 zien dat de liberale waarde geen waarde voor ze heeft. En in Rutte 2 wordt zonder morren de hele socialistische heilstaat gecreëerd. Op rechts bestaat er verder dus niks meer. Wilders is natuurlijk de SP op sociaal-economisch gebied. Uh, dus, wel gratis 0821. En geef je mening over de stelling van vanavond. En die stelling is. Het wordt tijd voor een echt rechtsliberale partij in dit land. Nou. Jan, pak een beetje de ja, greep. Dat gereed. is zo voor de hand liggende waarheid, Joop. Dat we er nauwelijks anders even kunnen denken. Dag Joop. Dag Joop. Joop. Joopie! Joop. Nou, Joop. Nou, we uh, gaan lekker met Joop. Joop, uh, Joop. Nou, ik ben het eigenlijk ook wel met Joop eens. Joop. Uh, Mooi gesproken, Joop. Niels, ben je daar? Ja, goedenavond, Benner. Hé, hey, Nielsie. Hey, Rosie! Dankjewel! Ja. Voor uh, uh, yeah. ja, ik op die stelling inga, ik, uh, wat was er met de stream aan de hand vanavond doen? Met de string. Stream? Ik, ik kon die vanavond. Oh, ik, uh... met de stream, Nee, dat klopt. Dat, dat, dat zeggen we toch wel, dat zijn beelden, want er is iets met de stream en met de webcams. En de podcast van vorige week dat staat er ook nog steeds niet op. Er is een heel groot Komt technisch er, gezeik. Dat is een Niels, Komt tot ziens. He? Wat ah. ga je, je van Niels af? Hij ah. ja. heeft nog niks gezegd. Wat vind je ervan, ja of nee? Ik uh, vind dat uh, nu op de VVD moet gaan stemmen, want dat komt alleen maar klotezooi van. Zeker. Ja. Heel goed, dank je. Wat een geluid. Hoe heette die weervrouw nou, Omwoeka? Omwoeka, maar om deze vrouw is Lisanne. Oh. Lisanne. Hallo. Hoi. Hi. hi. <laughs> je oh, nog wat, Lisanne? Hé, hey, bij had je nog wel iets aan? Ja. Ja, vrouwtje. Vrouwtje, dat uh, vrouwtje ja, is Ik dat een roze moet gaan beginnen. Nou, oh, ja, denken, dat, is, dat is grappig dat je het zegt. Ik moet een ja? partijje... Wat oh. een geleugd. Wat doe je nou? Ik had een vrouw in de Willem! Ja. Was een vrouw die... Ja, Willem, hallo. Willem. Hallo. Willem. Hallo, mennen. Waar heb je grote ik... handen? Precies, dat ja. bedoel ik. Ja, maar dankjewel. Wat een geleugd. Hé, Richard. Hahaha. <laughs> oh, hey, Jan-Roos. Oh, God. Ik wilde complimenten doen aan jou en aan Jan Heemskerk. Ik vind jullie helemaal te gek. Ga zo door, knappers, want ik ben helemaal fabulous van jullie. Hartstikke ah, leuk, Richard. En ik zou zeggen, uh, hou maar. Hé, hey, homo. Stieke leuk. Ja. Nou ja. Nanuk. Oh. De bananen. Sukkabakabaka. Yeah. Weet ik nou weer voor Roma uit? Het is week iedereen. de. Ah, misschien kom ik ook binnenkort maar eens uit het kast. Ja, mooie ja, scoepen, Janne. Jongens, ik ben aan de shell. Ja, nou, ik wacht er nog eventjes mee. Want ik ga eerst mijn vrouwen voor je heen als ze jullie erg vinden. Uh, volgende week, ik, ik weet het allemaal niet meer. Joer, een verrassing. We hebben volgende week ja, we hebben wel iemand. Een surprise guest. Alleen, uh, ja, het we zeggen ze naam nou nog niet. Maar het wordt geweldig. We noemen hem Mr. X. Ja, het wordt schitterend. Uh, uh, uh, uh, Ah, journalist Karel Rendel, kom volgende Vanzelf. week weg nou, tot, tot volgende week weg Echt Dikke Dag kusjes, allemaal. de groetjes en de was op. Bye, en bye, slaapen, bye. ciao, ciao, Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Echte Janne. Tanja. Tanja, ja. Nou, mevrouw Soepolle, Tanja kan mijn broek wel laten bollen. Ja, pardon. <laughs> Mag niet uit hoor.